9 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong...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 Voor de Metaalvakbond is een faillissement van Sape een ramp... omdat er dan nog meer mensen werkloos worden. In die Zweedse regio waar de zaapfabriek staat... zitten al veel mensen zonder werk.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 Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. Daar zijn nog twee rijstroken afgesloten. Op de A35 vanuit Almelo naar Enschede... bij industrieterrein Twentekanaal, 10 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Almelo. Daar staat bij Delden een file van 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Dit wordt een belangrijke week voor het voortbestaan van de euro. Alweer. En voor Libië ook trouwens. De opstandelingen staan klaar voor een offensief in de stad Benni Walid. Maar eerst naar de veiligheid van websites, onder andere die van de overheid. De digitale veiligheid van de staat staat sinds vrijdagnacht zwaar ter discussie. Minister Donner van Middellandse Zaken moest toen toegeven... dat burgers die websites van de overheid bezoeken ernstig misleid kunnen worden. De SP wil al een parlementair onderzoek. We vinden dat er gewoon veel te laat is begonnen met het controleren... of alle CA's, dat zijn die certificate authorities... waar onder andere digi tot behoort, of die wel helemaal in de haak zijn... of zij hun werk wel goed doen. En daar ligt toch een hele belangrijke taak, denk ik... zeker als het kan gaan om gevoelige informatie. Kamerlid voor de SP. In de studio in Den Haag Kamerlid Ger Koopmans, partijgenoot van de CDA-minister. Welkom in de uitzending, meneer Koopmans. Goedemorgen. Wilt u ook um, zo'n onderzoek, een parlementair onderzoek zoals de SP dat wil? Nou ja, een Kamerlid moet nooit een onderzoek uitsluiten, want dat is een belangrijk middel voor ons om te kijken hoe dat dingen gelopen zijn en vooral ook hoe dat in dit geval internet bij en internetten met de overheid veiliger kan. Ja. Mm, dus, u, u staat achter de oproep van mevrouw Gisthuizen? Nou, we moeten zeker als Kamer eerst vandaag natuurlijk even de brief afwachten... die minister Donner uh, naar ons toestuurt. Uh, die moeten we even tot ons nemen. En het lijkt me ook heel verstandig dat de Kamer ook nog eens even kijkt naar... Uh, de, het rapport wat de Kamer zelf heeft gemaakt in 2009, want toen is al op initiatief van en de SP en het CDA al een onderzoek uh, geweest over ICT en ICT-problemen bij de overheid. Mm -hmm. En ik denk dat het heel goed is dat we eens even met elkaar kijken wat van die aanbevelingen die destijds door die werkgroep uh, van de heer Hessels, uh, um, uh, wat daarmee is gedaan. Want dan had de... dit probleem kunnen voorkomen? Nou, dat kan ik niet exact overzien. Dat ging meer in algemene zin uh, over aanbestedingen... en natuurlijk de aanbesteding met uh, het bedrijf DigiNota... en andere bedrijven die die certificaten verstrekken. Zou je daaronder kunnen vallen? Maar dat lijkt me gewoon heel goed om dat dus, uh, met elkaar uh, verstandig te bekijken. Voelt u zich, meneer Koopmans, in deze kwestie... DigiNota voldoende geïnformeerd? Nou, ik denk dat uh, vanaf het moment, dus, vanaf afgelopen uh, maandag... dat het kabinet uh, er kennis ervan nam... en toen uh, het eigen bedrijfsonderdeel van het Rijk, namelijk Gofzert... heeft ingezet, om te kei... då, toen werden ze gewaarschuwd. En vanaf dat moment hebben ze snel gehandeld. Ja, de, vanaf dat moment. En dat is interessant wat u daar zegt. Want uh, de inbraak bij DigiNota heeft op 19 juli plaatsgevonden. Had DigiNota niet veel eerder moeten waarschuwen? In ja, het belang liek... van iedereen? Ja, ja, dat lijkt me zeer voor de hand te liggen, ja. Nou zegt de SP daarover... Um... Dan moet er maar een meldplicht komen voor dit soort lekken en, en dit soort heks. Bent u het daarmee eens? Ja, het lijkt me heel uh, verstandig dat dat uh, in contracten staat opgenomen. Dat, Waarom uh, is dat nog niet geregeld eigenlijk? Nou, dat is dus een hele belangrijke vraag waarvan we vandaag uh, antwoord verwachten. Maar ik begrijp dat dat niet in de aanbevelingen stond destijds, uh, die de Tweede Kamer heeft gedaan. Nee, dat ging in algemene zin meer over de aanbestedingen en de problemen die daarom uh, daarover speelden. Maar dat dus, had u toen toch ook kunnen opnemen in de voorwaarden? Uh, mevrouw, ik zat niet in die werkgroep en ik kan oh, okay. het niet overzien, dus ik weet het niet. Uh, maar dat, het, zou best, het zou best kunnen. Ja. En uh, wat dat betreft, dat is natuurlijk bij alles wat met rondom internet speelt... daar leren we met elkaar. We willen er elke dag meer mee doen. En we leren er ook elke dag meer en beter mee om te gaan. Ja. En dat geldt ook voor de overheid. Maar uw leerproces, meneer Koopmans, gaat misschien wel ten koste van de burgers. Want die lopen nu gevaar. Is de overheid te snel geweest met het invoeren van dit soort zaken? De SP heeft namelijk het gevoel dat de overheid geen grip heeft op de veiligheid. Wat vindt u? Nou, dat lijkt me iets te vroeg geconcludeerd. Je kunt ook niet tegenovergestelde zeggen namelijk dat alles op orde is. Dat ga ik ook helemaal niet beweren. Tot nu toe is alleen nog maar de formulering vanuit uh, het Rijk... dat het niet uit te sluiten is dat er problemen zijn of kunnen ontstaan, traceerbaarheid is geweest van contacten tussen mensen die bij de overheid hebben ingelogd gelogd, en eventuele derden. Dat is niet uit te sluiten, nou van belang is of het daadwerkelijk is gebeurd. En uh, nogmaals, wij wachten die informatie van minister Donner uh, af. We bekijken dat heel kritisch en, en nogmaals, sluit ook absoluut een onderzoek niet uit. En uh, ik vind dat wij de aanbevelingen van destijds eventueel aangevuld aan, uh, met nieuwe aanbevelingen over hoe we hier om mee moeten gaan, nu en in de toekomst, dat we dat als Kamer met de regering moet oppakken. Goed, u wacht even de brief af van de minister. Die komt vandaag. Ja, daar ga ik wel vanuit. Gaat dat vanuit. hij, ja, als een minister uh, snaaks persconferenties gaat houden... wat ik op zich al een teken vond dat hij er bovenop zat... Uh, dat betekent natuurlijk ook dat hij vandaag de Kamer gaat informeren. Gerhard van het CDA, hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan door naar Libië, want daar trekken de troepen van de opstandelingen zich samen... rondom de woestijnstad Beni Walid, waar Mohammed Gaddafi zich mogelijk ophoudt. Onderhandelingen met de troepen die Gaddafi trouw blijven, zijn stuk gelopen. Tussen de zoons van Gaddafi is daar oneenigheid over ontstaan. CNN-verslaggever Nick Robertson kreeg er een telefoontje over van Saadi Gaddafi. Die geeft zijn broer, Saif al-Islam, de schuld van die mislukte onderhandelingen. His understanding is that the ceasefire negotiations were going well until Safe Gaddafi, his brother's angry speech as he described it, just a couple of days ago. That's when he said... De onderhandelingen liepen goed totdat Seif al-Islam afgelopen donderdag zijn boze toespraak hield. En daardoor zijn de onderhandelingen mislukt, zegt nu Saadi Gaddafi. Die naar eigen zeggen zijn vader al twee maanden niet heeft gezien. Intussen maken veel donkere Afrikanen in Libië zich grote zorgen. Honderden van hen zitten nu in een soort kamp vlak buiten Tripoli... En ze zijn bang dat ze worden aangezien voor huurlingen van Gaddafi. Sinds de val van de Libische hoofdstad is er een ware klopjacht ontstaan op zwarte Afrikanen. Verslaggever Hans-Jaap Melissen merkt dat het daar vaak hardhandig bij toe gaat. Grote oploop: uh, wij kwamen net aanrijden. En uh, een zwarte man werd uit een auto gehaald. You were taken from a car? Ja, yeah, I, was, I, was, I was in public taxi. I'm coming from Medina. So, as I was coming, they stopped the car. They asked the nationalities. I give them my passport. Hij kwam dus aan. ...in een taxi en hij werd eruit gehaald. Ze hebben zijn paspoort bekeken. Hij komt uit Niger. Hè? En hij kreeg ontzettende klappen trouwens ook. Want hij verzette zich ook wel. En nu beweren ze dat hij een sluipschutter is. Do je have visa ofzo? No, I don't have a visa. I'm financially down. Hij heeft geen visum. Hij zegt: ik ben hier voor de opstand gekomen. Maar omdat ik niet genoeg financiën had, kreeg ik geen visum. En ben ik gewoon via de woestijn hier binnengekomen om werk te, te vinden. En je had ook werk? I used to go to Medina and do my car wash Ben je afraid it's gonna happen something to you? Or? Yes, if these people take me here, I don't know where they're taking me to. Hij wordt nu afgevoerd, maar hij zit niet meer in de handboeien. Hij is bang. Ik ga even naar die ene rebel toe. Is er niet een risico dat u ook uh, mensen oppakt die helemaal niks gedaan hebben, die het vieze werk voor u hier gedaan hebben? U weet niets van deze man. We will ask him by a good behavior. Okay. Just see right now. As as... You see okay. what's going on? Uh, Hijigt op de grond nu. I don't know how the data is. Wat doet er best? Stop, stop, stop, stop, stam. Hey, hey. Een enorme vechtpartij, ik krijg nu ook klap al. Er wordt helemaal verrot geslagen door de rebellen. Er wordt in de auto gezet, ze schoppen er nog na. Het is om dit soort toestanden te voorkomen dat honderden banger zwarte Afrikanen gevlucht zijn naar een plek 15 kilometer buiten Tripoli. En daar zitten ze dan bang voor de libies. I'm afraid because I don't know what's going to happen. I'm going with my own risk of life because I don't know what's going to happen next. You understand? Now I see these people, my heart is shaking because I know maybe they will come and say gone. Bring your phone, where's the money? No, look where I kept my phone here. Yeah. Ja, ze heeft een eh telefoon nu in zijn broeksband eh uh, wat boven zijn billen omdat hij dus mij zag aankomen met wat Libiërs en was bang dat hij beroofd zou worden, zoals hier al vaker gebeurd zou zijn. Hij zegt, ja, als ik de stad inga, dan ben ik bang voor mijn leven. Dan, dan riskeer ik een hoop. Want dan kun je dus bij checkpoints. Nou, wat we ook zelf hebben gezien, worden aangehouden en mishandeld of erger. We we'll try to visit you again in case we have anything for you, even food, water, anything we can help with. De Afrikanen zitten in geïmproviseerde tenten... op en onder oude vissersboten die op de kant liggen. Ze voelen zich onveilig en hebben nauwelijks hulp. Net als ik er ben, arriveert toevallig iemand van IOM... de Internationale Organisatie voor Migratie. En Die man belooft een oplossing te gaan zoeken... wat zoveel zal betekenen als helpen evacueren. Want de donkere Afrikanen verzoenen met de Libiërs is voorlopig onbegonnen werk. We are grateful. We are grateful. We are expecting your people. Wanneer heeft u recht op een schadevergoeding als u vliegtuigvertraging heeft? Luchtvaartmaatschappijen en de en Waterstaat zijn het niet met elkaar eens en gaan naar de rechter om het uit te zoeken. Komt er zo meer over. Eerst naar Sean Bakker met een echte ochtendspit, Sean. Ja, inderdaad. Het was uh, zelfs wat drukker geworden dan we verwacht hadden. Uh, we zijn uiteindelijk uitgekomen op zo'n 250 kilometer, waar 200 ongeveer normaal is. We zijn er nu nog 140 van over. Nog steeds uh, veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en Culemborg, 11 kilometer na een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn wel open. Ook een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Knopen Ter Daar staat nog 10 kilometer en daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A35 van Almelo naar Enschede bij Twentekanaal, 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Almelo. Daar staat bij Delde 8 kilometer en de linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. KLM, Transavia, Martineir en Arkefly stappen voor een proefproces naar de rechter. Lara zei het al. De luchtvaartmaatschappijen vinden het onterecht dat de inspectieverkeer in Waterstaat hen dwangsommen heeft opgelegd. Dat doet de inspectie omdat de maatschappijen passagiers niet schadeloos stellen als er drie uur of meer vertraging is. Daar gaan we over praten met Steven van der Heijden van Arkefly. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stapt u, niet, stapt u naar de rechter en betaalt u die gewoon? Um, ja, dat, dat, daar kan ik niet een heel kort antwoord op geven. Uh, het, wij stappen niet echt naar de rechter. We hebben met de inspectie afgesproken dat we een uh, proefprocedure aangaan. Uh -huh. De inspectie heeft ons een dwangsom opgelegd en wij gaan dat tegen een beroep. En dat schort als het ware alle andere dwangsommen op totdat er duidelijkheid is uh, over uh, wie er nou gelijk heeft. Want die duidelijkheid is er niet? Nee, die duidelijkheid is er niet. Uh, het is zo dat... Eh, ...erg door een rare uitspraak van het Europese Hof... ...een paar jaar geleden grote onduidelijkheid is ontstaan. Er is namelijk een Europese verordening... Eh, ...dat passagiers moeten worden gecompenseerd als wij vluchten annuleren of als we die vluchten overboeken. Dat vinden we ook heel normaal. Maar er is een uh, uitspraak van het Europese Hof die zegt dat dat ook geldt bij vertraging. Maar uh, ook daar is heel erg veel onduidelijkheid over. Hè. Wanneer dan wel, wanneer niet. Wanneer is er een beroep mogelijk op uh, bijzondere omstandigheden. Met kortom, overal in Europa lopen procedures omdat het zo onduidelijk okay, is. Oké, okay. oké. Nou, uh, Barbara Den El van de Consumentenbond, ook maar even uw reactie. Klopt dat inderdaad? Um, wat meneer Van der Heijden van Arkenvlei zegt, dat er vooral onduidelijkheid is. Nou, volgens mij zijn de regels voor consumenten klip en klaar. Dat betekent dat als je meer dan drie uur vertraging hebt... of je vlucht wordt geannuleerd, dat je recht hebt op financiële compensatie. Maar luchtvaartmaatschappijen vinden de regels blijkbaar erg ingewikkeld. Nou, meneer van der Heijden, daar zit een discrepantie. Waar zit, waar zit het, met het verschil van mening in? Nou, dat is niet. Dat, op het moment dat er, dat er sprake is van slecht weer uh, of van stakingen van luchtverkeersleiding dan is het duidelijk dat er, geen, dat er geen recht is op compensatie, want dat is duidelijk overmacht. Maar als een toestel een technisch gebrek heeft, een technisch defect heeft en moet worden gerepareerd of moet alle toestellen worden opgestuurd om passagiers op te halen, dan zeggen wij, ja, het kan toch niet zo zijn dat je als het ware ons uh, eh, dwingt om met een half kapot toestel te gaan vliegen, omdat er anders een torenhoge compensatie dreigt. Nou, juist over dat soort zaken gaat het. Uh, als Sprake is van uh, situaties die uh, wij niet kunnen voorkomen, want ja, ieder vliegtuig gaat wel eens kapot. Net als dus iedere auto of iedere trein wel eens kapot gaat, om dan behalve uh, de passagiers op te vangen ze ook nog eens een keer zeer fors te moeten compenseren. Oké, okay. um, mevrouw Den El, het gaat om de interpretatie uh, van die uitspraak en van de regels die er zijn. Soms kan um, een vliegtuigmaatschappij daar niets aan doen en is het onterecht om te compenseren. Nou ja, weet je, we horen dat excuus heel vaak dat luchtmaatschappij er niks aan kan doen. En ik ben het met meneer Van der Heijden eens dat een, een vliegtuig soms kapot kan gaan. Tuurlijk, dat geloof ik allemaal best. Maar er zijn inmiddels door heel veel juridische instanties uitspraken gedaan over deze Europese regels. En die, keer op keer wordt daar bevestigd dat consumenten recht hebben op die financiële compensatie. Ook dus, als een vliegtuig uh, kapot is, een stuk gaat en ik, een maatschappij ja, er in principe niets aan ja, kan doen? Nou, ik durf die rechtszaak even niet voor mijn geest te halen... of, daar, of dat ook om kapotte vliegtuigen ging. Maar het ging in ieder geval over zaken waarin betwist werd... dat, een, dat er financiële compensatie uitgekeerd moest worden. Dus dat zou zomaar technisch mankement kunnen zijn. Uh, uh, de, dus ik, je kunt hierover blijven soebatten. maar ik denk dat op een gegeven moment de regels gewoon de regels zijn... en gewoon duidelijk moeten zijn. En dat luchtvaartmaatschappijen gewoon... Ervoor moeten zorgen dat, dat, de, dat de vloot op orde is, uh, dat, dat de boel klaar staat. En dat je dus gewoon consumenten gewoon netjes op tijd naar hun bestemming kunt vliegen. Meneer Van der Heijden van Icafly, we hebben u alleen horen vertellen wanneer u niet betaalt. Wanneer betaalt u wel? Nou, vooralsnog uh, vechten we iedere zaak aan. Juist omdat hij ondertat. Onduidelijkheid... U betaalt nooit tot nu toe. Nou, we, we betalen uiteraard op het moment dat een rechter ons uh, zegt dat we moeten betalen. Uh, maar dan, wat, zoals ik al eerder zei, er lopen overal in Europa rechtszaken. Waarin dit recht op compensatie wordt, wordt betwist. Er zijn behoorlijk wat rechtbanken in Duitsland en Engeland die hebben gezegd: ja, er is inderdaad sprake van, van grote onduidelijkheid. En er zijn ook weer vragen gesteld aan het Europese Hof hoe daarmee om te gaan. En in afwachting daarvan, kijk, als je eenmaal hebt gecompenseerd, dan kan je, ook als je straks gelijk krijgt, je geld nooit meer terugkrijgen. En overigens is het uiteraard niet het geld van ons, maar van de passagiers. Want het gaat om zulke grote bedragen dat iedere airline inmiddels gedwongen is om dat door te berekenen de ticketprijs. Is, is het, Barbara en Elf van de Consumentenbond, niet juist een goede zaak dat er nu duidelijkheid komt door uh, deze zaak? Dat, dat, dat, zou, dat zou fantastisch is zijn. de ultieme duidelijkheid, of niet? Nou ja, maar weet je, hoe ultiem is die ultieme duidelijkheid? Want uh, je kunt blijven doorpraten, doorprocederen, doorvechten. Wanneer is het genoeg? Dat is natuurlijk echt wel de, de, de, de exacte vraag waar het hier om gaat. Um, uh, en het, het is natuurlijk een beetje een flauw argument... om te zeggen dat uiteindelijk de consument moet betalen. Want de consument betaalt sowieso natuurlijk alles. En we zijn altijd de consument. Uh, en dat, zo gaat het bij de brandstofprijzen. Zo gaat het overal. Het moet op een gegeven moment ook wel een beetje klaar zijn. Meneer van der Heijden, korte reactie. Nog? Nou, de, de, dat is natuurlijk wel zo, maar uh, op het moment dat na deze prostituur duidelijk is wanneer we moeten betalen niet, dan gaan we ons uiteraard aan de regels houden. Want uh, net als uh, alle andere partijen in deze willen wij ons graag aan de wet houden, maar die moet ja. wel eerst duidelijk zijn. Goed, en als u duidelijkheid heeft, dan verhoogt u toch heel iets de ticketsprijzen? Nou ja, als de, als de markt dat toelaat weer op maand, al, ja, zoals dat voor alle kosten geldt. Steven van der Heijden van Akerfly en Barbara Denijl van de Consumentenbond. Dank u wel. Naar Brussel dan. Minister van Financiën, Duitse rechters. De Europese politici maken zich op voor een week... waarin opnieuw het voortbestaan van de euro centraal staat. Deze week wordt waarschijnlijk de gevoelige kwestie van het Finse onderpand... voor de hulp aan Griekenland opgelost. En deze week beslist het Duitse Hoge Rechtshof over de vraag... of al die reddingsplannen voor Griekenland wel door de beugel kunnen. Ik zei het al, we gaan naar Brussel. Correspondent Chris Ossendorf. Chris, um, eerst maar eens even die kwestie van het Finse onderpand. Finland wil dat uh, de Grieken um, alleen geholpen worden, of wil de Grieken alleen helpen als ze een onderpand krijgen. Als ze daarvoor een soort garantie krijgen. Krijgen ze hun zin? Ja, waarschijnlijk wel, want ze hebben er recht op. Die Finnen zullen een onderpand krijgen, maar de collega's die doen er echt alles aan... om dat zoveel mogelijk een uh, fopspeen te laten zijn. Vandaag zitten daarom de onderhandelaars van de 17-euro-landen hier in Brussel weer bij elkaar. Dat doen ze al zes weken lang op hoog diplomatiek niveau. Uh, sinds die ingelaste crisistop, waarop is besloten dat Finland eigenlijk recht heeft op een onderpand... en dat hebben ze afgedwongen. Uh, alleen, dat, er was een deal. Hè. De Vinnen dachten een deal te hebben met de Grieken. Die is toen door onder andere Nederland van de tafel geveegd. Sindsdien wordt er uh, zwaar onderhandeld... En mensen die erbij betrokken zijn zeggen... Ja, we komen uit op een systeem waarbij er wel een onderpand is... maar dat onderpand moet zo onaantrekkelijk zijn voor andere landen... dat de Finnen er mooi aanspraak op kunnen maken... en dat de andere landen dan zullen zeggen... nou, laat maar zitten, dat hoeven wij niet. Dan zou de kwestie opgelost zijn, maar dat kan natuurlijk niet... zonder dat uh, lastige landen als Nederland ermee instemmen. En dus zitten ze morgen bij elkaar... inderdaad de ministers van Financiën van Nederland, de jager. De Finstie-minister Jutta Oerdlipajnen en de Duitsers Schäuble... ze zitten in Berlijn aan tafel morgen om te kijken... of ze die zaak op kunnen lossen. Ja, dan naar Duitsland. Uh, je liet uh, al vallen zijn naam. Duits Hoge Rechtshof beslist deze week over een klacht van Duitse economen en ook Duitse politici. Die vragen zich af of de Europese reddingsacties voor Griekenland, Ierland en port, port um, wel rechtmatig zijn. Wat kan dat gerechtshof nog beslissen? Dat lijkt een beetje de vraag te worden of de Duitse rechters uh, de redding van de euro alleen maar moeilijk gaan maken of volledig onmogelijk. Uh, aanstaande woensdag inderdaad beslist het Duitse hoge rechtshof in Kalsroer of die noodleningen wel door de beugel kunnen. Of ze wel, in de, uh, wel of niet in strijd zijn met de Duitse grondwet. En in theorie uh, kan dat hof de deelname van Duitsland ongrondwettelijk verklaren. Ja. En dan doet Duitsland niet meer mee en dan gaat echt het hele noodplan onderuit... Van Duitsland is de grootste betaler van dat plan. En deskundigen verwachten dat zo'n drastisch besluit niet genomen zal worden. Maar een alternatief is dat de rechters tegen de Duitse politiek zeggen... dat de steun in de huidige vorm niet kan en dat ze naar een alternatief moeten zoeken... dat dan wel uh, kan volgens de Duitse grondwet... Of dat ze bijvoorbeeld afdwingen dat het Duitse parlement veel meer te zeggen gaat krijgen. En ook dat zal heel lastig zijn. De markten reageren namelijk nu al veel sneller dan de politiek. En als we straks bij ieder financieel probleem moeten gaan zitten wachten... op groen licht van het Duitse parlement, dan wordt het helemaal onwerkbaar. Ja. Dus wat het Hof ook beslist, het zal niet heel vrolijk zijn. Nou, en wanneer zien de ministers van Financiën elkaar weer? Uh, binnenkort in Polen uh, gaan ze bij elkaar zitten. Er is uh, een informele economische financiële vergadering, zo heet dat dan. Dat is voor het eerst dat de ministers van Financiën elkaar zullen zien... op 16 en 17 september. En dan zullen ze opnieuw de strijd aan moeten gaan met vooral Griekenland. We hebben afgelopen week gezien dat de Griekse overheid... er opnieuw niet in slaagt om de tekorten terug te dringen... Dat ligt ook aan de economie, want de economie krimpt. Dat was wel te voorzien. Maar het is ook nog weer veel lastiger uh, gebleken... om daadwerkelijk maatregelen te nemen in dat land... om daadwerkelijk belastingen te gaan innen. Dat is in de praktijk allemaal veel lastiger dan op de Brusselse tekentafel. Dus er zal nog een stevig potje gevochten moeten worden... met Griekenland over de bezuinigingen. En dan nog steeds moeten ze het nieuwe reddingspakket voor Griekenland... Uh, door, de, door, uh, door de Europese regelmolen halen. Dat is nog steeds niet van kracht... En daar is toch wel echt het wachten op, want daar is bijvoorbeeld afgesproken op 21 juli... dat het noodfonds kan gaan ingrijpen in de markt als landen in de problemen komen. Dat kan op dit moment nog steeds niet en dus moet de Europese Centrale Bank dat doen. Dat kan zo niet langer doorgaan. Dus iedereen zit te wachten totdat inderdaad de ministers van Financiën... met oplossingen komen die ze in de zomer al beloofd hebben. Kijk, we laten ons gauw door jou bijpraten, Chris. Dank je wel, vanuit Brussel. En dus staat er weer veel te gebeuren op financieel gebied deze week. En dat levert natuurlijk weer onrust op. Is dat te merken, Merel economie-redacteur op de redactie op de beurzen? Ja, je ziet dat heel duidelijk in Europa. Alle beurzen zijn lager geopend, AIX. Bijna 2,5% eraf op zo'n 280 punt. En daarmee zitten we eigenlijk weer op het niveau van begin vorige week... toen het allemaal zo goed leek te gaan, de beurzen weer omhoog gingen. De rest van Europa dus ook 2 tot 3% lager. En inderdaad, Chris had het erover. De commotie over dat nieuwe reddingsplan voor Griekenland... en Griekenland wat steeds zijn eigen doelen niet haalt. Dat zorgt dus voor onrust, onzekerheid daarover. Daar houden beleggers niet van. En uh, dat zie je dus weer terug in de koers. En ook uh, uh, werkt nog nieuws door van eind vorige week. Toen ging Wall Street opeens hard omlaag... omdat er bleek dat er geen nieuwe banen bijgekomen waren... in de Verenigde Staten in augustus. En dat is eigenlijk voor het eerst sinds uh, ongeveer een jaar tijd. En uh, ja, dat vergroot dan weer de angst dat er toch weer een nieuwe dip aan zit te komen... En dat zag je in de koers van Wall Street vrijdag vanochtend in Azië. En dan, dat krijgt dan weer een staartje in Europa vandaag. Oké, okay, En waar kijken beleggers dan naar uit deze week? Wat zijn belangrijke momenten of punten? Ja, behalve de momenten die Christel heeft genoemd, um, uh, houden ze Italië scherp in de gaten. Daar gaan uh, de bezuinigingsplannen worden door het parlement behandeld deze week. In Italië, Ja, dat is toch ook wel um, uh, moeilijk daar allemaal met die bezuinigingen. Net zoals in Griekenland, de komende twee jaar moeten ze 45 miljard bezuinigen. Maar tot nu toe worden die plannen steeds weer bijgesteld, steeds weer concessies gedaan. En daar is veel kritiek op, want zo wordt er gezegd... Italië moet nu echt doorpakken, anders loopt de staatsschuld veel te hoog op. En uh, ja, dat is echt gevaarlijk. Want als een land als Italië in de problemen komt... dan is het toch wel een paar maatjes groter dan Griekenland. Dus dan is de vraag of Europa dat nog wel op kan uh, brengen. Ook een belangrijk moment, donderdag. Uh, dan uh, gaat president Obama in de Verenigde Staten vertellen... hoe hij de economie verder wil stimuleren. En uh, ja, dat, uh, moet dan weer, dat, daar hopen beleggers op dat daar weer iets positiefs uh, uitkomt. Vandaag okay. in elk geval geen richtinggevend nieuws vanuit Amerika. Want Wall Street is dicht. Oké, okay. nou kunnen ze even bijkomen. Dankjewel. je wel. Merel Stikkelor. Bijna half tien van Joris van der Kerkhoff hoorde u eerder vanochtend al... dat uh, Harley-Davidson-rijders vooral ook gewone mensen zijn. En gewone mensen <laughs> moeten gewoon naar het werk, Joris. En dat doen ze niet op de Harley-Davidson. Dus die laten we hier maar uh, even staan. Met ook al het nieuws van gisteren over die, die actiedag. Dat ze toch allemaal bij elkaar wilden komen, die Harley-Davidson-rijders. Beetje verpest uh, door de Hells Angels eigenlijk. Hè? Want daar baalt u ook wel een beetje van, hè? dat het daar altijd over gaat. Nou ja, het is jammer dat, uh, uh, dat er zo'n beeld bestaat want, ja. Er is niks mis mee en uh, ja, we zijn gewoon gezellige mensen. Kun dus, uh, je kunt niet eens lid worden van de Helse Angels? Volgens mij niet. Ik weet niet eens hoe het werkt. Dus, uh, nee. Als vrouw. Als vrouw sowieso niet, volgens mij. Nee. Uh, Gerrit heet I. I, ja. Gerrit. Ja, de motor. En waarom heet de motor Gerrit? Kom we lopen naar buiten. Ach, toen ik hem uh, net gekocht had en uh, ging halen vanuit Hilversum, ging ik naar Den Bos. Daar woonden we toen. En uh, ik kwam bij afslag Soeterlieve. Uh, en toen kwam uh, hij ging naar Den Bos toe. Soeterlieve Gerritje. En nou, Mijn opa heeft uh, Gerrit geheten, dus ik denk, nou, dat is toch wel een toepasselijke naam. De roze-witte crème uh, motor uh, laten we uh, staan. Uh, u gaat nu weer naar Zoete Lieve toe. Ja. Wat gaat u dan doen? Ik ga werken. Met de auto. Ja, ik moet dat er toch komen. Ja. En uh, met dit weer vandaag gewoon lekker in de auto stappen. Nou, dat geluid van die Harley, hè? Hebt ja. u dat dan uh, als u in de auto zit? Nee, nee hoor, nee, dan gaat gewoon lekker de radio op en dan... Uh, Muziekje erbij, dat is het ook goed. Is die liefde, is dat het, is dat het geluid dat gebom, bom, bom, bom, bom bom? Of wel een goed deel. Ja, zeker. Dat, uh, dat vind ik wel. Een van de mooiere dingen aan, aan, aan de Harley. Maar ook uh, nogmaals, de hele look en aan, aan het hele wereldje erachter. Ja. Grijze auto, nou ja, ja. gaat u maar toch ja. iets spannends te doen vandaag? Nou, lekker werken in ieder geval. Leuke ja. Leuk zaak. Ja, ja, ja. Uh, Sieraden in dit geval. Ja. Die nagemaakt zijn of juist niet. Er wordt gezegd dat ze nagemaakt worden. Ja, nee. Dus, uh... okay, nou, een prettige dag ja, en uh, veel plezier de volgende keer dat u met die motor, met, met, met Gerrit nou, en Dikke nou, nou, Bertha, die dag. is van uw Dikke man hè, ja, die... ja, met Dikke Bertha en Gerrit op, uh, nou, met de haar in de wind u kunt gaan rijden. Dank, ja, dank u wel. Ja, dank u wel, tot ziens. Goed van de Kerkhof. Oh, maakt helemaal geen geluid hè. He? Nou. Had het over saaie auto's en spannende motoren was met uh, Gerrit en Dikke Bertha in één garage. <laughs> Een spannende uitzending was dat. NOS Radio 1 Journal um, is er morgen weer. Nou, het ook in de loop van vandaag, vanmiddag bijvoorbeeld. Um, en nu de collega's van de KRO. Zijn Kokkelman, wat zit er da in je uitzending? Dag Lara, goedemorgen. We verwachten in dit land veel van watermanagement onder aanvoering van de Kroonprins. Een uh, exportproduct, moeten we veel geld mee gaan verdienen. Maar wat blijkt nou? Er zijn veel te weinig uh, opgeleide vakmensen op dat gebied. Joop Atzma is de staatssecretaris die daarvoor verantwoordelijk is en die trekt zo aan de bel. Er moet uh, één grote gemeente Amsterdam komen die van Haarlem tot Almere loopt. Alleen dan kan deze de concurrentie met Londen en New York aan. En Zwitsers lachen om onze plannen voor een Nederlandse berg. Ja, maar ze beginnen toch maar met een reclamecampagne om bergliefhebbers naar het Alpenland te lokken. Dat en meer zometeen. In goedemorgen, Nederland, naar het nieuws van half tien. Ewout. Radio 1 Het NOS-journaal. De drie technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente krijgen samen 33 miljoen euro extra van het ministerie van Onderwijs. Met het geld moeten ze het onderwijs verbeteren en beta-studenten binnenhalen en houden, doordat het aantal afgestudeerden stijgt. Ook gaan de technische universiteiten werken aan een betere aansluiting van het universitaire onderwijs op de middelbare school. In Zweden vergadert de metaalvakbond vandaag over Saab. Eigenaar Muller van de noodleidende autofabrikant... moet met concrete plannen en nieuwe investeerders komen... om Saab van de ondergang te redden. Anders wil de bond het faillissement van het bedrijf aanvragen. Saab kampt al tijden met grote financiële problemen. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië... staan klaar om de woestijnstad Benny Walid aan te vallen. Onderhandelingen met gaddafi aanhangers over overgave zijn gisteren mislukt. Benny Walid is een van de laatste gaddafi bolwerken en de Turkse voetbalclub Fenerbahce is naar het internationale hof van sportarbitrage KAS gestapt... om deelname aan de Champions League af te dwingen. De UEFA heeft Fenerbahce uit de Champions League gehaald... omdat de club is betrokken bij een groot omkoopschandaal. Fenerbahce claimt 45 miljoen euro als het niet mag meedoen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, nog 20 files, 95 kilometer bij elkaar... Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan vanaf knooppunt Ridderkerk beter omrijden. Via Europort over de A15, de A4 en de A20. En na een ongeluk op de A35 vanuit Enschede naar Almelo bij Delden. 7 kilometer, de linker rijstrook is dicht.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 Dreigend tekort aan vakmensen op het gebied van watermanagement... staatssecretaris Joop Atsma moet maatregelen nemen. Plannen van de Nederlandse berg, over een Nederlandse berg... inspireert Zwitsers tot een promotiecampagne. Amsterdam kan concurreren met Londen of New York... maar dan moet er wel één grote stadsregio komen van Haarlem tot Almere. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien bijna. Dit is Caro Goedemorgen Nederland. Thijs Boenens is vanochtend in Leiden. Waar oude vandaag met behulp van moderne technologie weer door de stad kunnen fietsen, alsof ze 20 zijn. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen -nederland Er draagt een flink tekort aan goed opgeleide vakmensen op het gebied van waterbeheer. Dat betekent dat we onvoldoende mensen hebben om hier het waterpeil onder controle te houden. Maar dat we ook te weinig mensen hebben om onze kennis en kunde te exporteren. Want watermanagement is een belangrijk exportproduct. De adviescommissie Water adviseert de staatssecretaris nu snel ingrijpende maatregelen te nemen. Joop Atsma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent die staatssecretaris. Gaat u die maatregelen nemen? Ja, wat, uh, wat de adviescommissie uh, aangeeft, dat is een uh, beeld wat al een aantal jaren eh. Uh, uh... <tus> wordt onderkend en het wordt dus eigenlijk nog een keer extra onderstreept... dat uh, kijken naar wat er in de, in de wereld gebeurt en wat in Nederland nodig is... we echt meer uh, mensen hebben die ook uh, thuis zijn in de watersector. Ja. Zowel op hoog als op uh, laag niveau. En ik, ik ben uh, in die zin wel blij met het advies. Omdat het nog eens een keer uh, benadrukt dat er uh, meer uit de kast zal moeten worden gehaald. Ja, en hoe krijgt u die mensen? Ja, dat betekent toch... Uh, uh, als je ziet wat het perspectief is van werken in de watersector dat er ook echt uh, kansen en mogelijkheden zijn en zal de komende jaren structureel uh, een enorm bedrag moet worden geïnvesteerd op jaarbasis dus. Hoe groot is op... dat bedrag? Nou, we hebben het over miljarden uh, euro's die moeten worden geïnvesteerd in het veiliger maken van Nederland. En ja. dat uh, geldt zowel voor de veiligheid langs de uh, rivieren als uh, uh, bij de zee. En ja. tegelijkertijd de zoetwatervoorziening is een, uh, is een uitdaging voor de, voor de komende jaren. En als je daar dan uh, voegt de opmerking, de terechtopmerking van Adviescommissie Water, dat ook uh, water, watertechnologie een uh, belangrijk exportproduct is... ja dan uh, ligt er echt een kans voor uh, de onderwijsinstellingen... die we in Nederland hebben. En ik vind dat dat uh, uh, echt nog eens een keer uh, benadrukt moet worden... ook in hun richting. Ja. En dat kan alleen maar als je dat samen uh, overheden... samen met uh, bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen oppakt. Ja, maar goed, dat duurt eventjes. Hoe, maar hoe krijg je die mensen? Hoeveel geld moet er dan bij om die mensen te krijgen? Dat we de dijken moeten ophogen, dat weten we sinds de commissie Veerman... en dat dat heel veel geld gaat kosten ook... Nu is de vraag, hoe krijgen we die mensen die dat watermanagement moeten gaan uitvoeren? Nou, je, zult de mensen, je zult de mensen toch moeten verleiden om uh, een keuze te maken om in deze, sector te, of in deze sectoren te gaan werken. Dat is iets wat, uh, wat uh, de, de waterbedrijven natuurlijk zelf moeten oppakken. Ja. Dus het bedrijfsleven, uh, maar ook de kennisinstellingen en de overheden zullen daar al hun steentje bij moeten dragen. Want het is terecht, zoals hij al uh, in uw inleidende woorden zei: ja, uh, veiligheid is, uh, is, is, is niet iets van vandaag of morgen, het is van altijd. Ja. En dat betekent dus een diepteinvestering uh, een die je moet doen. De verwachtingen zijn dat dat je de komende jaren echt duizenden uh, uh, nieuwe mensen uh, kwijt zou kunnen op de arbeidsmarkt. Uh, niet alleen door de groei, maar ook doordat er uh, sprake is van uh, effect van vergrijzing. Ja, Met andere woorden, werk aan de winkel. Hoeveel geld gaat u zelf investeren? Ja, nou ja, kijk, dat is iets wat je, wat je de komende tijd zal moeten bekijken. Uh, het ministerie van Onderwijs heeft, zoals we ook zojuist in, in, het, in, het, in het nieuws hoorden, uh, aangegeven dat er ook fors geïnvesteerd zal worden. Ja, in, 30 miljoen uh, het, in Eindhoven, in onder meer? Ja, dat gaat met name ook in, in de watertechnologiecentra, in de, in de opleidingsinstituten zitten. Dus uh, wat dat betreft gebeurt er al heel veel. Ja. En via het bestuursakkoord water, wat wij dit voorjaar hebben gesloten met waterschappen, met zuiveringsbedrijven, met uh, provincies, gemeenten en andere betrokken, ja. ja, daar hebben we ook aangegeven dat we ook een deel van onze budgetten... eigenlijk zouden moeten willen uh, benutten om uh, meer mensen te motiveren... om uh, deze studies op te pakken. Ja. Dat kan niet anders. Nee, maar dan hebt u toevallig een geweldig uithangbord in uw uh, eigen uh, gelederen, zal ik maar zeggen. Dat is de kroonprins. Die, die trekt de hele wereld over met watermanagement. Waarom gaat, begint u niet een campagne met hem om mensen te ronselen? Nou, we hebben uh, ook de afgelopen maanden natuurlijk... Uh, uh, ja, toch regelmatig ook uh, uh, gebruik kunnen maken van de enorme kennis van de, van de Kroonprins. Ja. Als het gaat om de, uh, we zijn naar Vietnam geweest, de export van onze waterkennis in, in alle mogelijke opzichten. En dat betekent dus ook dat op het moment dat je iemand als uh, onze Kroonprins als uithangbord kunt gebruiken. Uh, om uh, uh, nieuw werk te vinden en te creëren in de watersector, ja. in de watertechnologie. Ja. Dan betekent dat betekent ook dat het meteen eenzelfde uithangbord is om uh, mensen. Aan te trekken om deze studies te gaan volgen. Dus ja. ik, ik ben ook erg blij met zijn steun op dat punt. Ik zie wel een Postbus 51-potje voor me. Nou, wie weet. Wie weet. In elk geval, uh, er ligt volop kans uh, en is volop perspectief om in deze sector te gaan werken. En dat zullen we de komende tijd verder moeten uitbouwen. Gaat u met de Kroonprins in gesprek om te zorgen dat er meer mensen komen? Ja, we gaan, we gaan zeker ook met, uh, met de kroonprins in gesprek, omdat uh, de ideeën die hij ook heeft, zowel ten aanzien van uh, uh, het aantrekken van mensen die in Nederland als in het buitenland in deze sector kunnen werken, wat ons betreft buitengewoon waardevol zijn. Goed, conclusie aan het einde van dit gesprek is dus, er moet geld bij. U weet nog niet precies hoeveel. Nee, het is een uh, gezamenlijke opgave en ik heb al aangegeven dat uh, bedrijfsleven, uh, kennisinstellingen en overheden dat uh, uh, gezamenlijk moet oppakken. Ja, en de overheid? Ja, ik zelf de overheden, we hebben het niet alleen over de Rijksoverheid, maar ook over provincies en gemeenten en waterschappen. Ja, maar die staan uh, nu al aan de poort te morrelen dat ze veel te veel moeten bezuinigen. Dus die zeggen, we hebben het geld is dus op. Ja, maar we hebben natuurlijk tegelijkertijd ook dit voorjaar de afspraak gemaakt dat we uh, juist door samen te werken uh, uh, met hetzelfde geld veel meer kunnen realiseren. De 750 miljoen proberen we daardoor extra vrij te maken voor andere activiteiten. En een deel daarvan, van het bedrag, gaat ongetwijfeld ook, uh, ook uh, ingezet worden om uh, aan de opleiding van uh, jongeren te besteden. Goed, nieuwe poging tot een resume. U gaat dus extra geld uittrekken en u gaat met de kroonprins aan tafel om te kijken hoe u meer mensen kunt aantrekken die u dan kunt interesseren om die uh, studie te doen, zodat wij meer watermanagers uh, krijgen. Helemaal correct. Dat laatste doen we en het eerste, daar werken we continu aan. Ja. Joop Artsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u bijzonder interesseert. Bij het Gelderse Duiven is vorige week een wolf gesignaleerd. Jawel. Maar hoe kunnen we nou definitief vaststellen dat het echt om een wolf gaat? <coughs> Pardon, wolvendeskundige Roeland Vermeulen van Free Nature. Uh, ja, wanneer is een wolf terug? Ja, dat is een, uh, een lastige vraag. Maar eigenlijk als we een definitieve bevestiging hebben. Dat kan van ons om een goede foto gaan. Het kan ook zijn dat wij sporen vinden waar we DNA uit kunnen halen, waar we het uh, hierbij kunnen bevestigen. Vanuit de situatie in Duiven hebben wij een aantal foto's binnengekregen. En ja, daar kunnen wij sowieso nog niet van zeggen dat het in ieder geval geen wolf is. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat het wel om een wolf gaat. Nou ja, een wolf is ja, zo'n 100 jaar geleden in, in Nederland verdwenen. Onder andere door, door overbejaging. En we zien de laatste ja, tientallen jaar dat de wolf opdrukt in Europa. De laatste tien jaar doet hij heel goed in ons buurland uh, Duitsland. Nou, die wolven die bij Nederland komen dat zijn jonge wolven die het oude territorium verlaten hebben. Die gaan zwerven en die gaan op zoek gaan naar een eigen territorium. Uh, het dier wat afgelopen zaterdag gezien uh, kan zijn, dat zou dan vermoedelijk om, uh, om zo'n jonge zwerven gaan. En om zekerheid te krijgen wil Free Nature... Foto's, dus mensen die vorige week zaterdag die wolf, wolf op een foto hebben vastgelegd... die kunnen die foto mailen aan info.wolveninederland.nl. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar ons mailadres... goedemorgennederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Leiden. En daar is tussen de bejaarden Thijs Boelens. Ga maar trappen, zou ik zeggen. Ja, daar gaat hij. Heel goed. Ik sta in verpleeg- en behandelcentrum topaas Overeind En uh, ik zei net in de kop dat, uh, dat cliënten van dit behandelcentrum en verpleegcentrum... dat die weer als een jonge god door Leiden kunnen fietsen. Maar ze zitten gewoon op een home-trainer. Meneer Heremans, u zit op een home-trainer en voor u een, uh, een groot scherm. En u bent aan het water fietsen. Maar... Ik ben aan het water fietsen, dat klopt, ja. Maar ik zit niet op een home-trainer, want ik... Ja, u zit op een stoel voor een... Een Sto stoel voor een... Uh... Ja, en dit is onderdeel? Een nieuw onderdeel van uw behandeling. Uh, ja, nou ja, het is dus echt een. Nou ja, het fietsen op zich uh, zat al in de behandeling. Maar omdat je nu afgeleid wordt, uh, ja, dat is veel prettiger dan dat je op een home trainer zit. Want ja, dan loop je maar naar voren te kijken. En dan, uh, Kijk je naar een blinde muur? Ja, precies. En hier word je, en je ziet nog eens een keer wat van uh, de grachten van Leiden. En, uh, nou, ik kom oorspronkelijk niet uit Leiden en ik, ik wist niet eens... Ik heb zelf nog nooit zo'n tochtje gemaakt eigenlijk, dus dat is best heel leuk. En zoals u ziet, het is hier op de afdeling fysiotherapie altijd mooi weer, want de blauwe lucht die schijnt. Dus. Ja, op dat tv-scherm inderdaad prachtig mooi weer, beter dan het afgelopen zomer is geweest. Ilona Zwaan, u bent fysiotherapeut. Wat is nou de meerwaarde van deze technologische ontwikkeling? Dat je dus naar een scherm kijkt waarbij je ja, over de grachten van Leiden kunt fietsen, waterfietsen. Um, ja, de meerwaarde is dat het, uh, wat meneer Hermans ook al zei, uh, lang niet zo saai is als dat je naar een blinde muur zit te staren of een beetje naar buiten kijkt. En wat ons vooral opvalt is dat mensen zonder daar echt over na te hoeven denken langer doorfietsen, meer gemotiveerd zijn om te trainen, zonder dat het ze opvalt hoe lang ze al bezig zijn. Ja, dit is ontwikkeld door studenten van de Universiteit van Leiden. Hier zit mevrouw Schouten. En uh, mevrouw Schouten, u komt ook uit Leiden. U bent niet aan het waterfietsen. U, bent... ja, u gaat nu een bochtje om. U fietst gewoon door het oude centrum van Leiden? Nee, dat is niet oud, dat is nieuw. Oh, sorry. Dat is nieuw. Waar zijn we nu? We, komen nou, we zijn uit de Moorstraat gekomen. En geldt het voor u ook dat u ja, langer op de fiets blijft zitten, omdat het leuk is? Het is? Ik zit meestal langer op de fiets, want het is meestal maar een kwartier. Hoe, hoeven we? Maar het wordt wel, wel, zonder dat je het er ergens hebt, zit je er langer achter. Ja, herkent u ook alles? Niet, nee hoor. Nee, helemaal niet. Mevrouw Zwaan, zijn er ook nou nog andere toepassingen in de fysiotherapie met dit soort nieuwe multimedia technieken? En dan bedoelt u, doelt u op het fietsen of niet? Nou, ik kan me ook voorstellen dat je dit in een praktijk ook toepast. En wat al wel gebeurde. Uh, is dat het bijvoorbeeld in een fitnesszaal, uh, wordt het wel toegepast... maar dan heb je één groot scherm en dan zit daar iedereen, ja dat noemen ze dan te spinnen... Uh, heel hard te fietsen met z'n allen op, op, op een fiets... maar dan heb je niet het persoonlijke interactieve. Wat hier echt gebeurt is dat mensen persoonlijk kunnen kiezen... ga ik links, ga ik rechts, uh, ga ik rechtdoor, uh, waar wil ik naartoe? En in zo'n sportschool is het wat meer uh, algemeen één scherm, je kunt niet kiezen. Ja, ik loop nog even naar de heer Hermans. Ik hoorde daar wat, wat, wat meeuwen. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. En het barst hier altijd in Leiden van de meeuwen. En die hoor je ook duidelijk op het geluid terug, inderdaad. Ja. Ja, geeft u dit ook een beetje een gevoel van vrijheid? Ja, zeker. Dat je, dat je er toch even, eventjes uit bent. Hè? Dat je, je zit toch in een andere omgeving. Uh... Ja, uitkijken nu, dan komt de sloep aan. Uh... Ja, dan komt de sloep aan. Want uh, dat we niet een aanvaring hebben, want dat uh, zou niet opschieten natuurlijk. Okay. Nou, nog een prettige rit op het water van ja, de grachten van Leiden. Ja, dank u wel. Zij Thijs Boedens. Straks de Zwitsers lachen om plannen voor een Nederlandse berg, maar starten voor de zekerheid toch met een reclamecampagne. Maar eerst: 3, 2, 1, go! Deze dag, 1977. Vanavond in een reportage uit Duitsland naar aanleiding van de ontvoering van Hans-Martin Slayer. Om nieuwe ontvoeringen te voorkomen worden hier in Bonn alle belangrijke personen en gebouwen door de politie bewaakt. We de stem van Willy Brood Frikin, als ik me niet vergis, op 5 september 1977. Want toen kidnapte de linkse extremistische rota armee fractie werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schlaer, De RAF houdt Schlaer gevangen in een buitenwijk van Keulen. Maar niet voor lang, weet links-terrorisme-expert Jacco Peekelder uh, uh, van de Universiteit van Utrecht. De politie heeft natuurlijk een enorme uh, um, circus op het touw gezet om die mensen en uh, om um Schleyer eigenlijk te vinden. Um, en uh, waren ook heel dicht bij uh, zijn, zijn, zijn verblijfplaats op een gegeven moment en dat hebben die terroristen doorgehad dus ze hebben hem toen naar een soort veilig huis, zo noemen ze dat zelf uh, dat ze georganiseerd hadden in Den Haag gebracht om, om, om, om daar uit de klauwen van de Duitse politie te blijven Vijf terroristen die uit een om um die ecke gepakten vw bus sprangen eröffneten sofort das... Ze gingen naar de Bijenkorf in Den Haag toe om een grote rietemand te kopen... Uh, waarin die werkgeversvoorzitter uh, min of meer ongezien dan het huis uh, binnengedragen zou kunnen worden. En dat was op de simon Stevinstraat 266, <laughs> chique buurt. Uh, ze, hebben, ze betaalden toen ook een enorme som geld, 2500 gulden, voor de, voor de huur van dat uh, pand. Schleyer is daar geweest vanaf de nacht van 15 op 16 september 1977 tot uh, de, de, de avond of de nacht van 19 september. Want toen is er een schietpartij geweest in Den Haag... bij het uh, terugbrengen van een uh, huurauto door de RAF... Uh, bij een Haagse verhuurbedrijf. Uh, de politie stond uh, die mensen daar als het ware op te wachten. En uh, ze wisten te ontkomen, maar wel met, met wat geschiet en gedoe. En uh, uiteindelijk uh, begrepen ze dat wel... dat het dus ook weer te gevaarlijk werd in Den Haag. En toen zijn ze hals over kop... ...waarschijnlijk naar Brussel gegaan, want daar heeft hij de laatste vier weken nog van de ontvoering uh, doorgebracht. Dennoch is die befürchtung gewachsen dat zich die serie der terroranschläge in de Bundesrepubliek nu ook over die grenzen verlagern wird. Ja, in Nederland was juist uh, gek genoeg uh, enige sympathie voor de RAF, omdat men dacht, ja, het is niet zo gek dat in een land als Duitsland van die linkse jongens uh, menen dat ze tegenover uh, de staat in opstand moeten komen, uh, de, je hebt tenslotte het natieverleden, er zitten tenslotte ook nog wat ex-naties in hoge functies. Ook Slayer zelf was op zich niet de reden om hem te ontvoeren, maar toch, Slayer was ook een ex-natie. Dus uh, uh, ja, daar konden Nederlanders zich wel wat bij voorstellen. Uh, toen ze dus in Nederland uh, op politieagenten begonnen te schieten, uh, toen was dat, dat begrip wel grotendeels voorbij. Hoor. De bundeskanzler had voor etwa een stonde uur met de Nederlandse minister-presidenten Job den Ol telefoniert... en hebben zich uh, de deutsche en de holländische Regierungschef, chef ihres uh, solidarischen Beistandes in de kampf gegen den terrorismus versichert. Een zeuge, die als einer der ersten am Tatort war... machte deze aufnahmen met een amateurkamera. Hij heeft er niet overleefd. Hij is uiteindelijk doodgeschoten. Waarschijnlijk met een soort nekschot in een uh, bosje en uh, vervolgens in die is een lichaam gevonden... in de achterbak van een uh, grote Audi in Moulouse, in, uh, in uh, de Elfers. Dat was deze dag, 5 september dus, 1977. Girl. 8 minuten voor 10, dames en heren. Nederland droomt van de bouw van een 2 kilometer hoge berg. En dat inspireert het Zwitserse verkeersbureau... tot een reclamecampagne om de Nederlandse toerist... vooral naar het Alpenland te trekken. Op Zavelberg, goeiemorgen. Goed, zie ja, je al Woon je normaal gesproken vanuit Berlijn. Maar je bent net terug uit Zwitserland. Maak je die zich nou werkelijk zorgen om een kunstmatige berg... ik geloof dat die ergens in de polder bij Almere moet komen dan... Ja, toch wel enigszins. Het is natuurlijk een ludieke actie uit het Zwitserse oogpunt. Ik bedoel, die hebben natuurlijk een hoop uh, Alpentoppen en uh, ja, een 2000 meter hoge berg, ala. Maar uh, omdat het zo slecht loopt met het uh, toerisme momenteel uh, deze zomer met de dure fran, uh, Ja, is het aantal toeristen vooral ook uit Nederland behoorlijk gedaald. En, ja, die uh, Zwitsers die vrezen dat uh, vanwege die mogelijke Nederlandse berg... dat uh, de Nederlanders op een eigen berg gaan recreëren. En dat is natuurlijk koffie te kijken. Maar ja, uh, de Zwitsers die hebben nu dus al uh, advertentieruimte in Amsterdam gekocht... met bijvoorbeeld de teneur op posters dan... Uh, zo schön, dat vlagland in Holland, zo hoog die bergen in der Schweiz. En, uh, <laughs> ja. Met andere woorden, joh, hou dat Nederland lekker plat, het platteland... Uh, en kom voor de bergen naar ons. Absoluut. Ja, Nederlanders zijn zeker sinds het EK voetbal daar tamelijk populair in dat Zwitserland. Hè? Zeker in de regio Bern. Ze zijn gigantisch populair. Ze hebben een enorm goede naam. Uh, niet alleen vanwege de, de vrolijkheid, maar natuurlijk ook omdat Nederland een relatief uh, welvarend land is. Uh, ja, met dus een hoog uh, aandeel in de toeristische sector in uh, Zwitserland. Ja, goed. Nou ja, ik kom ook wel eens in Zwitserland. Uh, en, maar de prijzen zijn inderdaad zeker omdat de euro nu zo laag staat. Schrikbarend hoog. Een half karretje boodschappen betaal je zo 300 euro voor. Ja, dat gaat natuurlijk heel erg snel. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb even vergeleken het. Uh... Een pak luiers bijvoorbeeld, waar je in de buurlanden de eurolanden zeg maar 8, 8 euro voor betaalt. Daar betaal je nu 28 frank voor, dat is ongeveer 28 euro en um, dat is dus drie keer zo duur minstens. En uh, je ziet dus, uh, ja die Zwitsers die slaan aan het hamsteren over de grens, want met hun frank kunnen ze in Duitsland of in Frankrijk bijvoorbeeld heel veel uh, goedkope inkopen, ja. tanken bijvoorbeeld. Ja. Maar ook de, de autoverkoop in Zwitserland, die, die stort bijna ineen, omdat uh, ze kunnen de, de auto's in Duits bijvoorbeeld wel 15.000 een goedkoper krijgen en uh, dus die kopen amas auto's in Duitsland bijvoorbeeld en de, de eigen autodealers ja die hebben natuurlijk het uh, nakijken ja uh, zoals je zegt veel Zwitsers doen boodschappen over de grens in Frankrijk uh, Italië en in Duitsland het is maar net waar je woont in uh, Zwitserland zal ik maar zeggen in ieder geval in de buurlanden want daar zijn boodschappen doorgaans veel goedkoper en inderdaad ook de brandstof voor de auto uh, tegelijkertijd is daar natuurlijk een discussie geweest moeten wij meedoen aan de euro toen die werd ingevoerd de antwoord toen was met een kracht een meerderheid, nee? Ja, uh, uh, precies. De, de Zwitsers hebben natuurlijk hun eigen Fran, zoals ook uh, Denemarken... ...of bijvoorbeeld Noorwegen nog een eigen uh, munteenheid hebben. Ja, ze zien nu, natuurlijk nu... Uh, in, het eerste, uh, ...in het begin dachten ze, ja, oké, okay, eurocrisis... ...en uh, wij hoeven niet mee te betalen voor al die Zuid-Europese landen. Maar ja, uh, er zit ook een, uh, uh, een keerzijde aan. De keerzijde van het dure Fran kun je wel goedkoop in het buitenland inkopen... ...maar de, de Zwitserse export, die ligt uh, een beetje op zijn gat. Ze zijn heel erg uh, bang nu... Uh, er is een reddingspakket van bijna een miljard euro uh, uh, bijeengeschraapt... om ja. bijvoorbeeld ook het, uh, niet alleen de export uh, uh, van de farmaceutische de middelen... of bijvoorbeeld uh, uh, ja, uh, horloges, bijvoorbeeld, uh, maar ook het toerisme te ondersteunen. Want ja, die krijgen natuurlijk met het dure enorm hoge... Uh, klappen. En uh, je ziet dat uh, ja, men, men is zich er erg van bewust is dat de vrouw overgewaardeerd is. Ja, en tegelijkertijd is daar een maatschappelijk debat losgebroken over. moeten we niet gewoon voor onszelf uh, de landbouwsector gaan inrichten, zodat wij hier te eten hebben, de energiesector voor ons, zodat we niet meer afhankelijk zijn van de ons omrichtende landen. Ja, maar dat gaat een beetje richting uh, autarkie en zo. Autarkie is natuurlijk moeilijk als je midden in Europa ligt. En je ziet wel dat de, dat de grootste partij in Zwitserland, de Schweizer Volkspartij, SVP, ja, die wil uh, bijvoorbeeld uh, massa-immigratie uit uit Duitsland bijvoorbeeld, of uit, vanuit de Balkan stoppen. Maar terwijl de, de Zwitserse werkgevers ja, zien... we hebben juist vaklui uit het, uit het buitenland nodig... want we hebben ja. niet genoeg mensen in Zwitserland... om die economie op peil te houden. Dus enige paniek is daar wel in economisch opzicht. En ze proberen dus nu er alles aan te doen... om Nederlanders met een, een speciale campagne nog richting Zwitserland te lokken. Dat zal dan uh, nu weer voor het wintersportseizoen zijn... want de zomervakantie is voorbij hier. Zo is het. Ik bedoel, de, ja, de, de, de zomer is een rampzalige zomer geweest... met bijvoorbeeld uh, ja, natuurlijk niet echt heel goed weer. Plus die, die fran die, uh, die, die uh, absoluut overgewaardeerd is... Ja. waardoor dus die toeristen uh, wegblijven en ja. Ja, de export uh, krijgt klappen. Het is ook in goed. Zwitserland een beetje uh, eurocrisis. Goed. Naar nou mijn hoop op sneeuw daar, want dat was afgelopen jaar ook niet erg veel daar. Rob Zavelberg, correspondent. Normaal gesproken vanuit Berlijn, nu over Zwitserland. Ik dank je wel. Zometeen meer, dames en heren, naar het nieuws van 10 uur. Tot zo.